12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Britse economie is in april met 20% gekrompen. De grootste krimp die ooit in een maand in het VK is vastgesteld. De economische tegenslag is een direct gevolg van de coronapandemie. Britse deskundigen verwachten dat de krimp in mei lager uitvalt... omdat de economie toen weer een beetje op gang kwam. De Britse regering zegt dat er een goede kans is... op een snel economisch herstel dankzij alle steunmaatregelen. Het standbeeld van Winston Churchill, op Parliament Square in Londen... is vannacht ingepakt, net als de beelden van Gandhi en Mandela... en het monument ter herdenking van de Britse doden uit de Tweede Wereldoorlogen. De maatregel is genomen om een veldslag om de beelden... tussen antiracisten en rechtsextremisten te voorkomen. Politie staat paraat om de beelden en het grafmonument te beschermen. Een petitie om het behandelen van racisme verplicht te stellen... op basis en middelbare scholen... is in ruime week bijna 40.000 keer ondertekend...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 In het Eindhovens dagblad zeggen cafébazen dat ze geen zin hebben om voor politieagenten te spelen en dat ze daarom weer sluiten. In de maand mei gingen tientallen bedrijven minder failliet dan in april, meldt het CBS. Ook vergeleken met een jaar geleden waren het er minder. Dat is te danken aan de noodsteun van de overheid. De grootste klappen vielen in de handel, maar ook in de horeca waren in mei relatief veel faillissementen. Die sector was door de coronacrisis wekenlang dicht.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 bij de kophakken, dat is de stations van Zandvoort, de spoorlijn, hè, dat heeft uh, nou al een hele lange geschiedenis dat uh, heb jij uh, behoorlijk in verdiept er werd net uh, bij de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 Those glasses and cakes You know that they taste good Way down in the canebrake Forget cares and let go Of your troubles and blues Let's be gay on our way Let's get on the choo-choo I want with you on the choo, -choo. Nou, je hoort echt de echte trein, hè? En dat is nog de ouderwetse trein die niet uh, geëlektrificeerd is. Ja, anders zeg ik het fout.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 En uh, nou, dat resulteerde erin dat uh, zeg maar de gewenste ontwikkeling en de snelheid daarvan... Uh, yeah, die bleven achter bij de verwachtingen. Ja, dat plan dat, dat, dat kan je nog in boeken terugvinden. He, ik heb nog thuis ook zo'n boekje met zo'n uitklapplaat. En daar zie je dan het oorspronkelijke plan wat ze uh, wilden bouwen. Maar waarom kochten ze daar een strook grond uh, ten noorden van de Zeestraat?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 Je had uh, uh, In het zuiden had je onder andere het bad, bij het badhuis voor vermogenden. Daar mocht men gebruik maken van het strand. Die hadden ook een, st een stuk van het strand gehuurd. Je had het uh, groot badhuis. Die had een, uh, een strand. En je had hier, uh, zeg maar, pal voor het dorp. Daar had je... Uh, Kaufman, Man, ja. Kau, Eerst, ja, Kau, hij heette Kaufman, Kaufman maar hij, hij noemde zich Von Kaufman. Kaufman want dat sloeg beter aan bij de, de Duits. Duitse gasten. <laughs> Ja, uh, da Daar had je dus een aantal badinrichtingen? Daar was badinrichting Neptunus. Voor ja, uh, later toen het, door, het door, uh, Hotel de Orange. Ja, toen Hotel de Orange, uh, dus toen het verkocht werd door Kaufman aan, uh, aan een uh, exploitatiemaatschappij, kreeg je daar die badinrichting. Maar wat ik dacht, maar uh, dat is mijn. Inschatting, dat die rijke mensen zich eigenlijk niet wilden mengen, een ander publiek wilden dan ja, in het Zandvoort. Want dat was toen nog een heel klein dorp, geen riolering, geen water, een ja, paar pompen. Dus ze wilden eigenlijk die mensen buiten het dorp hebben. Vandaar ook dat initiatief om daar een heel groot...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 uh, het, het is dus in principe het Rijk, maar de, de afdeling Domeinen zal het ongetwijfeld dan verhuurd hebben. Ja. We gaan even terug uh, naar de stations. Naar de Want, uh, oh, we gingen naar de muziek. Nou, dan gaan we even naar de muziek. Muziek.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 Wil ik ook eens verwennen, rijden in een trein, dat wil ik ook leren kennen. Met de sneltreinvaartje, ik een sneltreinvaartje, op ik het sneltreinkaartje. Dat brengt alweer wat centen in het vorig Ik ben nog net op de tijd, de trein is nog niet vertrokken. Dat kan ook niet, want iedereen die is nog aan het knokken. Er is misschien een plaatsje in de restauratie.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 de eerste trein naar Zandvoort. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Gekke huis. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Twintig man in een dat stoffen en Ik breek zo wat mijn nek over de troep, wat een bende. Een kind begint te krijgen. Moet die, moet jij ze? gaat dan met één ding naar ons. Het zag is te roken. Waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken. Is net een waterfilm, Nee, dat is niet voor Willem. Ik op bosser bij mijn eigen in de duin.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 Yeah. Oh, my feeling so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 Die had ook de concessie om die lijn te mogen aanleggen. Die begon daar al mee voor 1880 en die moest daarvoor natuurlijk grond hebben, want die trein die moest door eigendommen van anderen of over eigendommen van anderen lopen. Hij was in staat om dat redelijk goed te organiseren zeg maar ten westen van Zand, of ten, westen van, of ten oosten van, of ten westen van Haarlem. Daar kon hij vrij gemakkelijk kon hij daar grond aanschaffen.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 Dus daar werd het zand ontgraven in, in hoe heet dat, zandschepen gebracht. En vervolgens verder gebracht, onder andere naar Haarlem, waar dan de grachten werden gedempt. Nou, zo zie je. mens is nooit te oud om te leren. Goed, we hebben dat station. Eh, het, het...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 Kregen ding, kregen ding, kregen ding, kregen ding, kregen ding, kregen ding, een kilometerspoort schiet onder mij door. Ik ben op weg naar jou, want ik ben weg van jou. De valt goed het in de luwte na de nacht. En tien minuten op de trein te wacht. Want die had wat vertraging. En mijn god daar paal ik van omdat ik nu tien minuten minder bij bij kan. Krijg ring, krijg ring, krijg ring, krijg ring, krijg denk, krijg link. Goed hoor. Kreg denk, krijg ik ring, krijg ik ring, krijg ik ring, krijg, drink, krijg, Ik zit in een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 Op plaatsen voor ik nooit ben geweest. Er daar roept een karte van koffie. Nee. Ik heb wel korst, toch zeg ik nee. want de trein voor vaart, minder paard terwijl mijn hart steeds sneller gaat, kijk uit het raam, Om te zien of zij daar staat. Krijg ik ring, krijg ik ding. Krijg Ik sta buiten, kijk om me heen. En even voel ik mij alleen. Want ik zie haar nog niet staan. Maar, maar, wacht. Die lachen, stin, haar lachende zit voor mijn voet. Lijkt alles langzamer haar te gaan.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 Uh, ...hebben ze ook een, uh, een, zeg maar een soort tussenstation uh, gebouwd. Als je, dus zeg maar bij de verlinkde haltestraat uh, hebben ze een perron aangelegd. Daar kon je instappen, uitstappen... En ...maar daar deden maar een beperkt aantal treinen vertrokken daar... ...of uh, stopten daar. En er, er werden ook allemaal eisen gesteld... Uh, Bijvoorbeeld vrouwen die met visman uh, de, uh, naar Haarlem wilden of verder, die mochten daar niet instappen. Dus dat, dat, dat, er waren nogal wat beperkingen. En de accommodatie was heel uh, karig. Nou, het gemeentebestuur en de gemeenteraad waren ervan overtuigd dat een, uh, een goed station daar voor de ontwikkeling van Zandvoort uh, van geld belang was.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 ...te brengen naar bijvoorbeeld het Geldbadhuis of naar het Hotel Orange. Nou, daarvoor moesten de, de, de wegen bestraat worden. De wegen moesten voorzien worden van uh, licht. Nou, dat waren allemaal plannen. Gedeeltelijk is dat ook uitgevoerd. Om die bus heeft nooit gereden. Die had, voorheen had je zeg maar, van station Bad Zandvoort... ...reden een paardentram naar het Groot Nou die, die lijn kwam te vervallen.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 Sorry. Uh, uh, allemaal zandvoortse details in het station. Zoals? Nou, dat weet ik niet precies. Uh, ik, heb, uh, ik heb er ook rondgelopen, omdat het me dat ook nooit was opgevallen. Maar je ziet, je ziet... Ja. Daar gaan we weer. Ja, daar gaan we weer. Wie heb ik in de uitzending? Oké, okay, we gaan even kijken of we hier kunnen, kunnen doorbreken. Moment. <kijf> Goedemiddag, met Ankie Joustra. Hé, hey, Ankie met John Dietz. Ja, hi.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 wat heeft zij me toen geleerd? Dat ik niet zo weg zou fijnen. Als ik me maar had ingesmeerd. Met een sneltrein naar zand voort. Want daar woont mijn hart het diep. Als je de klank van het strand hoort. Ze was een wonder in het pellen Van journalen uit de zee Ze kende alles van de vissen Van de school en kabeljauw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 mentaal gebouwd met trappen, dat was natuurlijk allemaal, ja... Uh, nee, maar er zaten, er zaten in een station, zaten gigantische liften. Oh. Die van oorsprong hebben daar heel veel, hebben daar... Een goederenliften. Lift, goederenliften in gezeten, maar ook om de bagage van treinreizigers naar boven te brengen.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 Uh, een volgende keer weer met een nieuw onderwerp, want je bruist van energie wat dat betreft. Ja, nou, ik vind het leuk om te doen ook, dus uh, graag voor... <laughs> tot de volgende keer. Heel fijn. Dankjewel voor je komst, luisteraars. Dit was ZFM Oud Zandvoort Core. Bedankt voor de weer toepasselijke muziek. En uh, volgende week in de uitzending hebben we mevrouw De Vries Hollen stellen. Die heeft gewoond op Zandvoortslaan 168 in een van die huizen die nu die in de oorlog afgebroken zijn, en verteld over ja, hoe, hoe ze daar woonden. en nou, nog veel meer. Dus luister volgende week alstublieft weer naar ZFM Oud-Zandvoort. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.